en een voorspoedige start. Gert Luuk met het NOS Journaal. De KVB zegt spelers en clubs altijd te informeren... wanneer bij medisch onderzoek afwijkingen naar voren komen. De bond reageert ermee op uitlatingen van de familie van Appelhak Nouri... die vorig jaar op trainingskamp met Ajax in Oostenrijk... werd getroffen door een hartstilstand. De familie stelt dat ze niet op de hoogte was gebracht... van de vastgestelde hartafwijking. Bij een speler, ouder dan 16 jaar... hoeven de ouders niet geïnformeerd te worden... De KVB wil niet specifiek reageren op de zaak Noori. De twintigjarige middenvelder ligt sinds de zomer in coma. TV-regisseur en tekstschrijver Jack Gadella is overleden. Gadella werkte onder meer voor de VARA en de KRO. Hij schreef de muziek voor veel nummers van Kinderen voor Kinderen... en ook de titelsong van het populaire tv-programma. In de jaren 70 en 80 was hij ook de vaste tekstschrijver... van het radioprogramma In de Rode Han En ook schreef hij voor het satirische KRO-televisieprogramma Ook Dat Nog... Jack Gadella was 75 jaar. In een café Rotterdam zijn gisteren enkele leden van motoclub King Syndicate opgepakt. De politie was getipt dat bezoekers mogelijk wapens bij zich hadden. Alle 50 mannen die aanwezig waren zijn gefouilleerd... en er zijn drugs, vuurwapens, messen en een teaser in beslag genomen. Zeven leden van motoclub King Syndicate zijn gearresteerd. Zo'n 50 basisscholen kunnen deze maand nog subsidie aanvragen om de werkdruk te verlagen. Ze krijgen dan maximaal 8.000 euro van het ministerie van Onderwijs... en dat mogen ze naar eigen inzicht uitgeven. Zo zouden ze iemand kunnen inhuren voor advies... maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om het geld te besteden aan vergadertrainingen. De laadpaal leidt steeds vaker tot ruzie in de straat. Gemeenten richten steeds meer openbare plekken in voor elektrische auto's... maar omwonenden zonder zo'n voertuig ergeren zich eraan. Er blijft minder plek voor hun auto over. In twee jaar tijd is het aantal laadpalen in Nederland verdubbeld tot 33.000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 En wie herinnert zich niet de enthousiaste ontvangst die het Belgische volk onze koningin, bereidde. De Nederlandse scheepsbouw mocht zich ook in het afgelopen jaar verheugen in de belangstelling van ons vorstenhuis. Vele grote werken werden voltooid of vorderen gestadigd. Het motorschip Oranje werd aan de Koopvaardijvloot toegevoegd. De verbinding tussen het eiland Urk en het vasteland kwam tot stand. De Maastunnel te Rotterdam, de Klapbrug te Alblasserdam en de Basculebrug te Dordrecht getuigen van Nederlandse kunde en energie. Met de dood van vele bekende Nederlandse figuren, Sir Henry Deterding, dokter van Aalst, Anthony Fokker, generaal Snijders, mevrouw Man Bouwmeester, Louis David en Oscar Tournière, leed ons vaderland een gevoelig verlies. De Nederlandse spoorwegen vierden haar eeuwfeest. In Grootvaderlander werd 70 jaar. Het was het vijfde kabinet Colijn dat door hem werd samengesteld, dat echter spoedig werd opgevolgd door dat van Jonkheer de Geer. Donkere wolken trokken boven Europa samen en waar niemand aan wilde denken gebeurde. De Teerling werd geworpen. Ter handhalen van de volstrekte onzijdigheid. Waartoe ons land geroepen is, heb ik mij gezien, bevel te geven tot de mobilisatie van zee- en landmacht. Mobilisatie, de schrik van elk vredelievend volk, bracht in ons land een grote ommekeer. Een gevoel van dankbaarheid gaat uit naar de mannen die ver van huis en haard waken over het vaderland. Dat bij het vervullen van hun plicht vele slachtoffers vielen, stemt tot diepe droefenis. De rampen ter zee werpen ook over ons land hun sombere schaduw en dompelden vele families in rouw. Onze regering trof uitgebreide maatregelen op economisch gebied en ter verhoging van onze weerbaarheid. Dat Hare Majesteit, onze geërbiedigde koningin, steeds bij en met haar volk is, zal ons sterken in het geloof en vertrouwen in een betere toekomst. Ik weet weinig van de dingen die u op het doek zag staan. Ik weet alleen maar dat mijn vader als soldaat is weggegaan. En nu hoop ik voor mijn moesje dat hij terugkomt, maar voorgoed. Ik wens dat ook voor het hele leger, zonder dat het strijden moet. Als die wens vervuld mocht worden, zegt u allen tot elkaar... dan wordt 1940 een echt gelukkig nieuwe jaar. geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. Het was eens in de vakantiedagen...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 Zonder goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. De allereerste in 2018. En uiteraard de allerbeste wens. Ik wens u een heel goed en gezond 2018 toe. Het jaar 2018, een jaartal, volgens de christelijke jaartelling. Het jaar begint op maandag, En dat was gisteren. En Pasen valt het jaar op 1 april en Hemelvaart op 10 mei. En uh, ja, 14 juni. 21ste wereldkampioenschap voetbal. Dat gaat van start in Rusland dit jaar. En ook de 23ste Olympische winterspeler. worden gehouden in Beijing. Dat is in Zuid-Korea. En de James Webb uh, ruimtetelescoop gevangt. De Hubble ruimtetelescoop. En Leeuwarden en uh, Valletta. Zijn uh, culturele hoofdsteden van Europa. En op 11 november van dit jaar is het exact 100 jaar geleden... dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. Ja, 2018... Ik hoop voor u dat het een bijzonder jaar gaat worden. En natuurlijk het belangrijkste dat de gezondheid gewoon goed blijft. En zonder problemen natuurlijk. En ook iedere dinsdag weer van 11 tot 12. Alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening horen we natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met weet je nog wel oudje. Een opnaam met 1928. Onderweg zometeen Eddie Christiani. Ook Wim Sommerveld hebben we meegenomen... Maar eerst nog een nummer van Louis Dames, met als u voor een dubbeltje geboren bent. Er zijn mensen die geloven nimmer aan hun lot. Ploeteren en sappelen en sjouwen zich kapot. Ik zeg mensen, denk toch steeds bij alles wat je doet.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 Als je voren de dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje. Of je Grieks, Latijn of twintig talen kent, gerust het leven taartje. Je verbeelt je dat je aan de touwtjes trekt, maar ook het leven smijt je heen en weer. Als je voren de je geboren bent, dan krijg je nooit een stuiver meer.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 Kwartje. Als je Grieks, Latijn of twintig talen kent. Gerust het leven taartje. Je verbeeldt je dat je aan de touwtjes trekt. Maar och, het leven smijt je heen en weer. Als je voor een dubbeltje geboren bent.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 Laten. ze lotten naar iedere man, daar liep veel te veel in de gaten. En oh, oh, oh, daar oh, kwam naar de van die. Yeah. Zij werd een danseres in een der minste kroegen, drie veren droeg zij slechts en soms geen een. <laughs> soms droeg zij slechts in veer, en als de klanten het vroegen, dan viel de laatste veer tot algemeen genoegen. <laughs> en volte zo door. Een man meer strikken en zij werd werkster in het oude mannenhuis en onder dwijlen dweilen door wierp zij nog wulpse blikken zij maakte met haar lonken de ouwtjes aan het schrikken en op een dag zat zij er eentje na door het huis je met het zag ze heel niets Ze het was ze kon het loker niet laten.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 Doet twee lippen kussen, en hij wordt verlegen en zij die slecht zucht. dan zit er beslist dus romantiek in de lucht. Moet je nog bedenken, of weet je het al? Wat zou je doen in zo'n geval? Ik het weten. Wat zou je doen in zo'n geval? Spreken. En over de witte en zo je dan ondertussen.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 van Eric Christiani. Met wat zou je doen in zo'n geval? En daarvoor Wim Zonneveld. Zij kon het lonken niet laten. En deze maand is het uh, officieel de twintigste. Is het een jaar geleden dat uh, de 45ste president... van de Verenigde Staten werd bedigd. Natuurlijk uh, Donald Trump. En uh, de meesten hopen dat hij, uh, ja, dat hij snel weer weg is. Want uh, eh, wereldwijd zijn de mensen niet echt gelukkig met uh, Donald Trump... En de Nederlandse darter Michael van Gerven... die won vorig jaar voor de tweede keer het TDC World Darts Championship... door in de finale de schotten Gary Anderson met 7-3 te verslaan. En uh, vorig jaar... gisteren vorig jaar eigenlijk in Malta neemt het voorzitterschap... van de Raad van de Europese Unie op zich. En ik heb voor u natuurlijk nog een heleboel mooie Nederlandstalige muziek... Daarvoor zitten we natuurlijk naar Zandvoort uit Zandvoort te luisteren. Zometeen Willy Derby. Nogmaals Wim Sonneveld Met die grote hit katootje. Maar nu is Lou Bandy En de Ramblers met Breng een aap voor me mee. en hit uit 1947 alweer. Hallo. hallo jongens, Daar ben je hoor. Goeie reis. Neem je een aapje voor me mee. Ik kan er aan denken hoor. Prachtig. Nou. Daar ben je hoor jongen. Niet wat de mensen willen. Waarom mensen dat maar vroeg? Zijn er in ons vaderlandje dan geen apen nog genoeg? Kijk maar even naar het zwingen met wat menselijk fatsoen. Er is geen slingeraap te vinden die nog zoiets gek zou doen. Er ontstonden hier ideeën die ons de bezetting brak. Dat zijn slechts na aperijen toch geen Hollanders bedacht. Alles komt me hier zo traag is komisch voor. En de vraag naar apen klinkt nog in mijn oor. De loon brengt een appje voor me mee. Mooie reis over is de Als je terugkomt, dan zijn we vast te vreden. Mooie reis over is naar de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 Dat toch zo heel veel apen in dat mooie warme land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 Voor mijn vrouw, in het land, en de zee En vertel haar dat alles is oké okay. Slamat maar zomaar want gras, nou te Een paar bananen voor mijn kind En een echte kokosnoot Pondje suiker en een lekker blikje thee Beste loen, neem dit pakje voor me mee Goeie rijst, oude reis, nou te Na een echte kan een lekkere koekus, nog de suiker en een lekkere kistje thee. Deze loop breng een avje voor me mee. Hoe je reis, zo reis nou te Ik ben het gastotje naar de boeremarkte van, de boeremarkte gaan ze wil maken wat ze vol. ze wil maken wat ze vol. Vals, en ze maakte van boter een dominee, een dominee, pardoes. In de karak, in de karak, zere dominee. In de karak, in de karak, zere dominee. Een domi dominee, een dominee, een dominee. En mijn zuster die niet ki, en mijn zuster die niet ki, en mijn zuster die niet ki. En ze maakte van boter een baas. Kom er binnen zij de babe vrouw kom er binnen kom er binnen zij de babe vrouw in de kark in de karak zij de domini in de kark in de karak zij de domini en domini domini amdo In de kark zit de dominee, in de kark, in de kark zit de dominee Een domi, dominee, een domi, dominee, een dominee En mijn zuster die, die, die En mijn zuster die, die En ze maakt je van onder een kastelein, een kastelein, paardels Heers betalen, heers betalen, zei de kastelein Heers betalen, heers betalen, zei de kastelein In ze maakte van in een baroness, een een en de sweeter zijn de baron. En de sweeter in de sweeter zijn de, de, de baron. Eerst betalen, eerst betalen, de kastelein. eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, in betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, ik zei je pakken, zei de toverhex. Ik zei je pakken, zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de bavu vrouw Kom er binnen, kom er binnen, zeg de bavu vrouw In de karrek, in de karrek zit de dominee. In de karrek, in de karrek zit de dominee. Een dominee, dominee. I'm not done. Van Hawaii dan aan de Hilobaai en wachten op de lichte maatroom. De geisha's van Japan verwachten ook de man die hun geluk geeft voor een boom. In ieder padje, een ander padje, dan hebben we altijd de beminde Ik blijf je trouwen, maar trouwen, dan. En laat de afheid roepen. Het was de stormen. en doe je zeeman te moe. Ik blijf. Ja, dat was uh, Willy Derby met uh, Matroos Farewell. Een nummer wat uh, gemaakt is in 1931. En daarvoor hoor u Wim Sonneveld met die grote hit, Katootje. En daarvoor Lubandi. met de hit 1947. Breng een aapje voor me mee. En over Lubandi gesproken, officieel heette hij uh, Lodewijk Ferdinand Diebe. Hij was geboren in Den Haag op 19 april 1890. En hij is overleden hier in Zandvoort op 24 juni 1959... Hij is beter bekend onder zijn pseudoniem Lou Bandy. Nederlandse zanger, Confranchet... die in de periode tussen de beide wereldoorlogen... een van de populairste artiesten van Nederland was. En tot zijn bekende liedjes behoorde... Wie heeft er suiker in de ertensoep gedaan? Dat was 1939. Zoek de zon op? Dat was 1936. En schep vreugde in het leven? 1937. En Louis zit niet op je nagels te bijten. Nou, ik heb hem gezocht, maar ik kon hem even niet vinden. Maar ik heb wel een andere van louis Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Hier, heet 1946. Men hoeft niet altijd rijk te zijn om zich te amuseren. Want van een opgewekt humeur kan in profiteren. programma van deze avond biedt u heel wat leuke dingen.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 En ik elkaar een zoem, geen mens garaneer, op je dorp nog kunnen doen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Klokje van klok en eens al dit slaan.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 En geef het toch gaan doen, amen, harandeer, op je het morgen nog kunnen doen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Het tochtje van goed, dat neemt er altijd leven zwaar.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 Het is toch er een zoem, die men waarandeer op je dorpen ook kunnen doen. Er is de tijd van komen, er is de tijd van gaan. Klokje van voerten de laat het leven staan.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 7 7, 7, 7, 7. Ik ben tot je dienst, je hebt alleen maar aan te slaan. Zuven, 7, Voor dit of dat, het geeft niet wat. Neem de telefoon en even Bel me even op je hebt het nummer van Zeugen, zeugen, zeugen, zeugen, zeugen. Wil je van me horen hoe je nieuwe hoedje staat? Heb je zin om katgema te spelen? Durf je als het donker wordt, alleen niet overstraat? Zoek je naar een hondje om te streven.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 Telefoon en waarschrijven Bel me even op, je hebt het nummer toch verstaan 777777 Voel je je geregeld zo verlaten en alleen Vraagt je hart naar iets om te beminnen? Wil je voor je leven, zee een stuurman om je heen die jou bemint met hart en zenuwen. Spaar je dan de kosten van een huwelijksmakelaar. Even vijf maal zeven en je bent voor altijd klaar. Bel me even op, dan kom ik dadelijk bij je aan. Zeven, zeven, zeven, zeven, zeven. Ik ben tot je dienst, je hebt alleen maar aan te slaan.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 Heb je gisteren weer zitten zeg denk je daar soms aan? Zag wel je grijze ook keer op keer. Oei, dat doet immers geen heer. Kleine man in de maan, je kijkt. Naar Geknippig keer op keer, poei, dat doet immers geen heel kleine man in de maan. Je kijkt me nu zo lachend aan, maar ging je nog niets aan, al had ik wel iets dans gedaan. Dat waren de Ramblers met Kleine Man in de Maan. En daarvoor muziek van Henk van Mondvoort met Bel Me Even Op 7777. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De eerste Zandvoort uit Zandvoort voor dit nieuwe jaar 2018. Als u net in schakelt, natuurlijk de allerbeste wensen. Heel gelukkig, 2018. Muziek, natuurlijk iedere dinsdagochtend. Mooie auto hollandstalige hits. Van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En zo ook de volgende artiest in 2008... nam hij een kleine café aan de haven opnieuw op... met de titel Daar in dat Rookvrije Café. Vanwege natuurlijk het rookverbod dat per 1 juli van uh, dat jaar van kracht werd. Dat was 2008. Hè. En uh, de man heeft meer hits gescoord in de Nationale Hitparade... dan welke artiest of groep dan ooit. Hij heeft er namelijk 69 gemaakt. En drie daarvan belanden op de eerste plaats... Zou het erg zijn? Lieve opa, die samen met de kleine Wilma toen de tijd. Den Eil is in Den Olie. Met boer Koekoek en het Smurfelied natuurlijk met de Smurven. En in 1977 was het Smurfelied de best verkochte single in Nederland. In totaal 400.000 singles in 1977 en 1978. En zijn internationale succes leverde hem in 1978 een cornamus exportprijs op. En u hoort hem nu, vader Abram. Met waarschijnlijk een van zijn grootste hits.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 De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. Daarin dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daarin dat kleine.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 Weet jullie wat een zoentje is? Nee! Gaat een meisje met een Engelsman, wat dan allemaal toe gebeuren kan, is er maar één indruk die ik krijg. Hij praat, zij zwijgt. Ja, mijn vrienden komt alleen daarvan, dat het meisje nog geen Engels kan. Daarom luister wat ik adviseer, studeer en leer. Het is niet zo moeilijk Altijd lijkt En ik weet je hebt het al bereikt Weet je wat een zoentje is Een zoentje is een little kiss Een meisje is een little miss That's all my darling Hoe gaat het heet How doe je do Ik hoop van jou is I love you Dat is de waarheid in is true That's oh my darling Het is toch zo eenvoudig Ik weet je lief A little a song, a little bit a little bit of a song, a is a little je heel toevallig eens vergeet Hoe ik hal voor jou in het Engels heet Je herinnert je geen enkel woord wel ga geen woord van mijn ouder echt liefdespaar Zo'n liefdespaar begrijpt elkaar Zonder veel te spreken bij hun spel Dat weet je maar het zou uiteindelijk beter zijn. Als je luisterde naar dit refrein. Weet je wat een zoentje is? Een zoentje is een little kid. Een meisje is een little bit. That's all my darling. Hoe gaat dit heen? Houd do you do? Ik hoop van jou is I love you. Dat is de waarheid, it is true. There's all my darling. Is toch zo so eenvoudig? Yes! Ik weet je leert het ook. No! Een beetje Engels spreken. Yes! Dat lukt je yes of no. Yeah. Ein bisschen, ein ist. Ein ist ein yes! Weet je wat een zoetje is? Een zoetje is een little is, Een meisje is een little wit. That's oh all my love.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 ik in mijn jas. Ja, dat was Doris met tweeën motten. En daarvoor Bob Scholten de ritter tegen 1946. Weet je wat een zoentje is? En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard aanstaande zaterdag kunt u het programma nogmaals beluisteren. Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En uiteraard volgende week dinsdag ben ik er weer. Met de tweede aflevering in dit jaar 2018...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 mensen, een blij gezicht te zien, doet je dat goed, vervul zo nu en dan, geliefde wensen, het spreek ZFM en later Muziek. allemaal fijne dagen en een Muziek.